Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Twee explosies in de buurt van Rotterdam. In een flat in Spijkenisse was midden in de nacht een klap te horen. Er is veel schade. Een deel van de gevel, raamkozijnen en veel glasplinters liggen op straat. Vijftien buren moesten snel hun huis uit en worden in de buurt opgevangen. En een uur later was het raak in Schiedam. Daar ging een explosief af bij een huis. Er zit een groot gat in de voordeur. Niemand raakte gewond. Er komt een groot internationaal onderzoek naar long-covid. Onderzoekers gaan testen welke medicijnen voor andere ziektes... ook bij long-covid-patiënten kunnen worden gebruikt. Een van die medicijnen is een middel tegen diabetes. Als dit middel werkt, dan hebben we ook een richting... waarin andere onderzoekers kunnen gaan zoeken naar wat nou het mechanisme is waarom het werkt. En dat kan ons uh, waarschijnlijk ook veel meer leren... over waarom mensen überhaupt long-covid krijgen... waar die klachten dan vandaan komen. Zo'n 100.000 mensen in ons land hebben long-covid. Zij zijn sinds corona bijvoorbeeld veel moe... en kunnen zich lastig concentreren. Er is dit jaar een stuk minder ingebroken dan vorig jaar. De teller staat nu op iets minder dan 20.000 woninginbraken. Vorig jaar waren dat er 2.000 meer. Komt omdat dieven zich meer focussen op drugs en online criminaliteit... Als je denkt opgelucht te kunnen ademhalen, wacht daar dan nog even mee. Vooral rond kerst en oud en nieuw wordt er meer ingebroken. En presentator Matthijs van Nieuwkerk is binnenkort weer te zien op tv. Hij heeft een contract getekend bij RTL... waar hij elke zondagavond een programma krijgt. Vorig jaar vertrok de presentator nadat er een stuk in de Volkskrant verscheen... waarin het ging over de angstcultuur bij zijn talkshow De Wereld Draait Door. De baas van RTL vindt dat Matthijs terug kan keren op tv... omdat ze open en goede gesprekken hebben gehad. En het weer nog? In het zuiden en westen droog. Op andere plekken kans op regen of natte sneeuw. En vanmiddag overal ook opklaringen met zon bij 2 graden in Groningen. In Zeeland kan het 9 graden worden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen file-meldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Wat krijgt als het snelste pilsje van Nederland een heerlijke hap, gezelligheid en service gecombineerd. Precies. Rabbel.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 Zin in Zandvoort Zandvoort yeah. is zin in ZFM -M -M. Met nu jouw keuze ZFM We love you too. Welkom. Goedemorgen allemaal bij weer een vrolijk programma van Even geen Rust aan de Kust. En uh, het, het, moet u, het moet u ongetwijfeld opgevallen zijn dat we wederom beginnen met een, een woman liedje. Eh? Ja, ja, ja, ja, maar ja. Want wij zijn twee meisjes. Even Geen Rust aan de Kust, uh, geregeld door de meisjes. Ja, precies. Dus we beginnen elke nummer... Uh, met womanliedjes, totdat er geen liedjes meer zijn. Nou, dan uh, laten we ons uh, ombouwen of zo. Dan gaan we over op menliedjes. Nou, uh, in ieder geval, hartstikke welkom. Leuk dat jullie op ons hebben afgestemd. En we gaan weer twee uurtjes proberen... om er een heel gezellig programma van te maken. En waarom zou dat in godsnaam niet lukken? Want aan de gasten zal het niet liggen. We hebben nu al in de studio Kees Roos. U weet wel, de man van de kerststallen... En hij gaat ons daar straks van alles over vertellen. En in het tweede uur hebben we uh, niemand minder dan Trepport. Een uh, jongeman die uh, ooit uit uh, Isandvoort woonde. Die muziek maakt en die volgens mij heus nog wel eens een heel end kan komen. Hij gaat in ieder geval volgende, volgend jaar toeren. Maar daar vertelt hij ook van alles over... Voor de rest hebben we nog allerlei andere nieuwtjes hè, over ja, de vrijwilligers We hebben weer wat nieuwtjes bij elkaar gericht. Maar wat Zo ook, is wel, het. ook wel leuk is, ja. als u vandaag extra gaat kijken naar de beelden die er ook over deze studio uh, te zien zijn. Want er is weer prachtig versierd. We zitten werkelijk helemaal in de kerstlichtjes. Dankzij onze huismeester. Uh, chapeau. Het is uh, heel chic en, en mooi gedaan. Ik had het al heel Het is mooi. Ja, werkelijk. Ja. Uh, heel, heel mooi gedaan. Ik, uh, ik kom helemaal in de kerststemming. Maar, maar, maar... We gaan toch eerst eventjes naar onze gast. Want die heeft niet zo heel veel tijd. Dus uh, daar komt-ie. Goedemorgen, Kees. Goedemorgen. Momentje, hoor. Ja, beb. Ja, ja, ja, ja. Ik zie helemaal een, uh, ik, ik zie helemaal een van daar is hij. Kees Roos. <laughs> welkom, welkom, Kees. Welkom. Goedemorgen meisjes. Goedemorgen, Kees. leuk dat je hier wilt zijn, want het is een belangrijke dag voor je. Nou, ja, ja, best wel. Ja, ja, ja, ja. Vanmiddag de officiële opening van jouw uh, kerststallen ja. En dat is te zien. ook. mensen, kijk even mee op www.zfm-live. Daar kunt u Kees zien. Hij, hij ziet er prachtig uit. Mooi oh. in het pak. Kijk eens aan. Ja, ja, ja. Nee, dat is nee. niet daar hoor. Nee, oh, dat, dat, is niet is, daar. Maar, dat is via het andere cameraatje. Oh, dat Kees. is via het andere cameraatje. Ja, daar oh, okay. ja, ja. kan, ja, kan iedereen meekijken. Mee ik, ik, ik zie zelf helemaal niet. Nee. Maar goed, uh, ja, ja, dat is vandaag. Ja, ja, ja. We zijn uh, gisteren natuurlijk uh, al druk bezig geweest... met de voorbereiding voor de receptie vandaag. Ja. En het is altijd af te wachten hoeveel mensen er komen. Want hoe laat is de opening? Nou, ik verwacht de mensen om half vier. En om vier uur doet uh, de wethouder uh, Gert-Jan het openen. Hartstikke leuk. En is het besloten of niet? Nee hoor. Nee, vrij toegankelijk. Nee. Iedereen kan gewoon komen als je Oh, wat leuk, wat leuk. Kom voor een drankje, drankje en een hapje. Dan kijk, kijk. Mooi ja, ja, ja, ja, mooi. Als de mooi, mensen mooi. dat horen. Kees, vorig jaar was de, waren er kerststallen in de Agatha-kerk. Ja. Toen heb ik er veel staan ja. bewonderen. Ja. En mm. dit jaar uh, in het raadhuis. Ja. En ik heb gehoord dat daadwerkelijk alles Aan voorstellingsvermogen slaat. Zo mooi het daar is. Ja, nou dat is. Ik mag mezelf niet zo erg roemen. Maar het is dit jaar echt wel heel mooi geworden. A, ah, omdat het natuurlijk ook in het oude raadhuis is. Dus er ja. zit al atmosfeer in zo'n gebouw. Ja. Uh, het zit in, in, in, in de kamers daar waar vroeger dus de, de gemeente zat. En het is gewoon heel leuk om daar uh, dingetjes te bouwen. Maar ik heb het zo neergezet dit jaar dat alle kamers. Uh, je merkt eigenlijk niet meer dat je in het gemeentehuis bent. Nee. Alle ramen en alle dingen zijn afgeplakt. En uh, allemaal de, alle muren zijn uh, met stof bekleed. Werkelijk. Uh, en er zijn ook heel veel kerstlichtjes, heel veel kerstbomen. Uh, de atmosfeer is, op, is ja, erg leuk. Je, je wil er niet meer weg. Het is zo warm. Het is zo'n fijne, ja. echte kerstsfeer. Ja. Het is ja. echt heel leuk hoor. En het, het geeft ook, ook al jouw kerstallen die er staan, toch wel een extra dimensie met hoe het nu is uh, ja. aangekleed. Het ja, komt veel ja. mooier uit. Ja, dankjewel. Ja. ja, dat klopt wel. Een Want beetje, ja. Kees, die passie voor die kerstallen. Ja. Iedereen vraagt je dat natuurlijk. Hoe ja. is dat zo gekomen? <laughs> ja. <laughs> <laughs> dat klopt inderdaad. Uh, nou, het is zo dat ik als. Uh, uh, we zijn hervormd opgegroeid, dus niet katholiek. Nee. En wij mochten natuurlijk helemaal geen beeldjes of dergelijke. Dat mochten in de protestantse nee. kerk vroeger helemaal niet. Nee, dat hoort niet. Maar een zus van mijn moeder was met een katholieke man getrouwd. Dat was natuurlijk toen de tijd al een schandaal hè, dat je dat deed. Twee maar, geloven op één kussen. kussen ja, nou, zeker. Maar die tante woonde vlakbij. En, uh, maar die hadden een kersthal staan. Aha. En dan mochten, uh, haar kinderen mochten dan, de drie koningen, die werden dan heel ver van de stal weggezet... En Elke dag mochten ze die drie koningen een stapje dichterbij zetten. Ja, Kees, want dat heb ik gelezen. Als ja. je die stal goed opbouwt... Ja. dan begint het werkelijk eerst met die lege stal met een ezel. Dan komen Maria en Jozef ja. met die engel. Dan ja. komt die baby, die ligt er ook eerst achter, heb ik begrepen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Vertel, hoe ja. ging dat? Ja, nou ja, goed, zo werd dat ook opgebouwd. Ja. Maar dat fascineerde natuurlijk dat die kinderen, die waren er best een beetje ruzie aan het maken. Van ik mag vandaag die oh, ja, ja. En jij mag, er zat negen kinderen, dus dan weet je wel. Uh... Hoe? Zo. <laughs> of ze heeft negen kinderen, moet ik zeggen. Ja. Maar, uh, dus, ja, dus dat was al een uh, happeningetje. En als ik er dan was en dat gebeurde, dat heeft me altijd gefascineerd. Ja, ja. dat snap ik ook wel. Dat ja. is ook ja. fascinerend natuurlijk. Ja. En, en ja, toen ging ik op mijn wonen. En ja, toen heb ik er op een gegeven moment eentje ja, e e e e gekocht. Gewoon omdat ik het zelf leuk vond. Ja. Maar ja. Goed, je eigenlijk eentje, zelf schuiven dag, met ja, die poppetjes? misschien dan toch nog maar eentje. En dan misschien ja. nog maar eentje. En voor je het weet is dan hobby gewoon. Dat is waar, want ja. als je dat mooi vindt en je gaat dat aanbod zien, is prachtig. Maar daar bleef het niet bij, want je bent ook gaan bouwen, heb ik begrepen. Ja, dit jaar. Oh, dat is dit jaar? Dat is dit jaar. Omdat ik wist, uh, omdat ik uh, dus van uh, uh, de wethouder dus de, deze ruimte mocht gebruiken. Ja. Dacht, nou, dan wil ik hem ook leuk vullen. En dan wil ik niet alleen de, de gewone kerstal neerzetten, maar ook de Napolitaanse kerstal neerzetten. Vertel, wat is de Napolitaanse kerstal? De Napolitaanse kerstal is uh, eigenlijk begonnen door uh, uh, uh, meneer... Uh, die, die pater, uh, hoe heet je nou ook weer, die pater. Ik merk zijn naam even kwijt. Pater van <laughs> Nee, Franciscus Fra van Assissi. Dat was het niet hoor. Nee. Nee. Franciscus van Assisi is begonnen. Die, bedoel ik, hoor, die ja. was de eerste die de stal was. Die, die, die, die heb ik ook overal verstand van. Hè? Ja, ja, ja. ja. <laughs> En omdat hij die, die, die, bouwde die, die stal bouwde, en uh, dat werd zo in Italië, werd het steeds groter en groter en groter en groter. En op een gegeven moment werd het in Napels uh, gezegd: van ja, maar er was niet alleen de stal, maar er leefden natuurlijk ook gewoon mensen in Bethlehem. En, ja. en, en, en die herders ja. waren er, en die, die, die, die, die drie wijzen, of hoe de katholieke koningen ja. zeggen dan, die komen uit. Uh, die dus waren ja. er ook. Het was een hele omgeving, het was een heel toneel eigenlijk. Het was eigenlijk. een heel toneel. En ja. dat heb ik in, in, in, in een diorama ook nu neergezet. Oh, werkelijk? Dat heb ik in... Uh, ja. Dus dat, is, dat, is, ja, dat, is, dat ziet er best leuk uit. Dat ja, ziet er heel leuk uit, Is Niet best Donnie. leuk... Ja. Dat ziet er heel mooi uit. Ja. En, en als je dan beseft dat jij dat allemaal zelf gemaakt hebt. Wat een ja. priegel en, en er zitten een paar hele leuke grapjes tussen. Dus we gaan ja. het niet verklappen. Dan nee. moeten de mensen nee. echt ja, gaan de kijken. Ze moeten echt gaan kijken. Ja, om die, om ja. die grapjes ook ertussen uit te halen. Dat ja. Is, ja. <laughs> ja. ja, er zijn een paar kerstallen waar uh, ook medewerkers... Die, uh, ik heb best met een team gedaan hoor, dit jaar. Ja. Ja. Omdat ik het zelf niet echt allemaal alleen uh, aankon. Het was best heel groot opgezet nu. Maar daar dat zitten een paar grapjes tussen. En sommige mensen halen ze er echt uit. Komen oh, dat ja? vragen. Van hé, hey, maar dat klopt toch niet? Oh, werkelijk. Oh, echt? Ja, ja. ja. ja, ja, ja, ja. Aha, nou, <laughs> ik kom ook kijken en ik weet niet ja, doen veel door. door. Want... Ja, moet je doen hoor. Is echt ja, er was veel over te doen. Een paar jaar geleden werd er ineens geroepen. Er hoort geen koe, hoort geen rund in de kerststal. Dus het is nog altijd wel een levend ding. Ja, het moet een os zijn, hè? Ja. Want uh, dat van de katholieken uit, een rund, uh, ja, dat, dat, dat mag dan niet. Nee. Maar een gecastreerde mag ja. dan wel. Maar ja, daar was ja. wel soep van gemaakt natuurlijk. Hè? Ja. Is... Ja. Alleen van zijn staart. Of alleen van zijn staart, sorry. Dat is staart. Nee, dat is... Ja. Ik heb een keer ja. onder die staart Zondeval. gekeken, ja. ja. daar ja. hoefde ik ja. geen soep meer. Ja. Ja. Nee, ja. maar het is heel leuk dat ik ook alle medewerking van de gemeente krijg. Dat is zeker de geweldig. Ook, ook van de Bodus en, en wat ook. Weet je niet, die zitten natuurlijk naast in het. Uh, ja. in gewoon een moet ik een nieuw raadhuis zeggen? Dat weet ik eigenlijk niet. Maar eh, ook alle, alle hulp en dergelijke die er maar te krijgen was. Dus dat echt denk, heel fijn. Ik denk als het zoveel indruk maakt, is het ook aanstekelijk natuurlijk. Het was, ja. Aanvankelijk was het een katholieke traditie. Maar ja. tegenwoordig zie je toch onder heel veel kerstbomen ineens een stalletje staan. Ja, ja, ja. Ze ja. worden ook waanzinnig aangeboden overal. Van, van de ja. action tot dat... hout, hele dure stal. Oh ja, ja. ja. Ik, maar die heb ik ook te staan, hè? Ja, want, heb, want er zijn wat prijzen, heb ik, heb ik wel eens gezien. Ja, ja. Ik heb een stalletje staan, die kostte toch wel 95 cent. Leuk. Maar ik heb ook een stal staan, die kost 1500 euro. Ja, werkelijk. Ja. En dat is zo'n zo hout. Uh, nee, nee. Dat is een, een, een, een uiteenstuk. Dat is van, is van porselein. Er is er maar één van gemaakt. Het is een eindstuk. Geweldig, ja. geweldig. Ja. Maar er zijn er heel veel bij, hoor. Van uh, grote stallen die ook gemaakt zijn door mensen zelf. En, uh, ja. Ja, ik sleep ze overal vandaan. Hoeveel stallen... bij schatting, maar je zult het weten... zijn er tentoongesteld nu? Ik heb er 400 neergezet. Maar ondertussen... zijn er toch wel weer wat bijgekomen. Want het leuke is... mensen komen kijken en zeggen... oh, ik heb ook nog een stalletje staan. Maar dat staat oh. al zo lang op zolder. Ja, Hoe oh, wil nee. jij het hebben? Ja, ja, ja. En zo komen er eigenlijk steeds meer stalletjes bij. Dat ja. was vorig jaar, vorig jaar ook al zo. Ik mensen weer een paar stalletjes bijbrengen. Zeggen, nou, dan wordt het tenminste toch nog tentoongesteld. In plaats van dat ja, het alleen lief, maar een Ja, lief, kan staat. ik me voorstellen. Lief, want er zit vaak veel nostalgie achter. Ja. Bij ja. benadering, hoeveel stallen heb je? Heb je nou, net ja, gevraagd? 400 plus. Je hebt, je hebt alles wat ja, je hebt heb nu tentoongesteld. Ja, ja, ja, ja. Oh, waanzinnig. Dus ja. het is niet dat je zegt, ik heb nog moeten selecteren. Nee, nee, nee, nee, nee. Ik heb er wel eens een keer duizend gehad. Toch? Ja, ik heb wel eens een keer duizend gehad, ja. Maar ja, die heb ik moeten verkopen omdat ik geen ruimte meer had. Nee, daar komen iets <laughs> bij voorstellen. Postzegels nemen minder ruimte in, hè? Ja, ze verzamelaar <laughs> die heeft uh, ja. Ja, inderdaad. Ja, ja, ja, Leuk. En als je dit nou straks. Tot, tot wanneer is deze tentoonstelling? Hij is uh, open van 11 uh, uur morgens tot 5 uh, uur middags. Uh, maandag en dinsdag zijn we gesloten. Oké. Okay. En uh, de, hij is tot 7 januari. Dus toch de dag na drie koningen. Drie koningen. na drie koningen. Als de Drie Koningen ook in die stal zijn geschoven. Als ze aangeschoven zijn <laughs> en, en al, al hun goud en zilver en meer kwijt zijn, dan, uh, dan kunnen ze... En dan heb je thuis wel weer plaats voor deze 400 stallen. Nou, die heb ik niet allemaal thuis staan nog. <laughs> <laughs> Slaap je ik zelf wel een... in een kribbetje <laughs> eigenlijk? Ja. Slaap je zelf in een kribbetje? Ja. ja. Ja, maar dat mag je niet meer zeggen hè, kribben hè. Nee, je je dat in de bak, Staat er tegenwoordig in de bijbel hè, Ja. Bak, hè? Akelig hè. Ja, Wat is dit nou? nou? Ik vond ja. waarom vond... is dat? Ja. ja dat ochtend? is die... Bijbelvertaling. Nieuwe bijbelvertaling moesten het allemaal begrijpelijke woorden worden. Ja. De kribbe is toch begrijpelijk? De Ja, poëzie verdwenen. Ik vind juist de kribbe echt bij dat tafereel horen. Ja, goede bak kan je overal neerzetten. Maar de kribbe ja. stond in, uh, in Bethlehem. Ik, ik vind... gebruik het woord nooit hoor. Nee. nee. nee. De kribbe? Goede... Voederbak, He? dan heb ik het idee bij de bakken van mijn hond. Maar niet ja, de... ja, precies. Ja, dat bedoel ik. Ja, voor ja. paarden. Maar ja. de, de, de, de de, de, de, waar, waar het echt... kinderken Jezus ja. in lag, is toch echt het kribbetje. Ja, ja. precies. Hoor. Ja, ja. Ja. Het was ook mooi om het zo uit te leggen, dat woord. Ja, precies. Ja. En, en, en mijn kribbe bij de grote kerstal is ook wel een, een, een antieke wieg geweest van vroeger. Oh ja? Dus die vind ik wel erg leuk dat, dat die er zo bij uh, zit. Ah, prachtig. Ja, ja. prachtig. Maar het is ook zo leuk om die kinderen te horen... Ja? En, ja, uh, en, en, ja nou, hoe reageren die erop? Ja, nou, die, ja, die kijken hun ogen uit, maar die willen ook graag hun handen uitkijken. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. ja. kijken, doe je een beetje. Kinderen open, willen vasthouden. Ja, ja, die willen ja. vast maar niet alleen de kinderen hoor. Moeten het ook dat de ouders af en toe. Ja. <coughs> oh, echt? Ja, ja, ja. Oh. ja, dat is af en toe, ja, ja dat is helemaal zo. Maar ja, de, maar, uh, van de week was er toch een kindje toch wel een beetje in de war. Wat dan? Want die uh, zeggen, nou, weet je hoe dat dan zit? Dan zegt hij ja. Met de Kerstmis je krijgt Jezus een kindje. Ach, oké. Okay. God, ah. Oh. Heeft, heeft in ieder geval de hoofdrolspeler gezien. Ja. Oh, wat schattig. Uit dus leuke dingen die je dat. Dus vorig jaar in de gaten was het ook zo grappig. Ja, ja, uh, ja. Je kent daar gaat de kerk wel. Ja, ken ik, dat ik heel goed, af, ja. daar kerk wel. Ik ben er nog alweer lector aanstaande zondag. Oh, dus ik ken hem goed. Je kent hem goed. <laughs> nou, als je de, de lector bent, dan weet je dat je achteraan in ja. de bolling... Die hele mozaïek heb van Christus aan het kruis. Ja. En vorig jaar had ik de rondleidingen met de scholen, die ook dit jaar allemaal weer komen. Uh, had ik de, de rondleiding en uh, ik heb ook diamond painting uh, van kerstallen staan. En deze jongen die liep zo langs die mozaïek en die keek zo naar boven en toen zei hij, Zo, dat is een grote diamond painting. <laughs> Welk, dat is dat mozaïek. Dat is dat mozaïek achter in de kerk. Oh, oh, oh, oh, kinderen van deze tijd. <laughs> ja, een kind. Ja. Dat was erg grappig. Nou, maar één kind vorig voor, voor jaar... Uh, die zei tegen me... nou, de kerk, ja, ik vond het mooi... maar ook eng. Ja, dat Engd is wat, het ook. Wat vond je nou zo eng in de kerk dan... Nou, die man met die spijkers door zijn handen. Ja. Dat komt hij toch wel oh, nou, Met dat ja. kind kan ik meevoelen hoor. <laughs> het was het. <laughs> ik, vind, ik, ik vind een stalletje ook leuker dan die afbeelding. Hè? <laughs> ja, ja. Het, het begin was zo lief en het is zo akelig geëindigd. Ja, precies. Ik ja. vind het jammer dat het katholieke kerk juist die beeld er is tot zijn uh, logo heeft gemaakt. Ja. Heel akelig. Toch. Ja, ja. Ik vind het ook heel akelig. Ja, maar ja, in die tijd was het ook heel erg serieus en akelig. Hè? Geloofde je niet, dan werd gelijk je hoofd afgehaakt. Ja. Ja ja, ja. ja, ja. Nou, er is niks veranderd wat dat betreft, hè? <laughs> Nee, bijna nee. niet. Nee, hè? laten we nee. wel wezen. Hoeveel mensen zijn wel niet hun hoofd hak afgehakt omdat ze niet een bepaald geloof aanhingen? Klopt. Ja, dus, Klopt. ja. Klopt inderdaad. Klopt. Ja. Mensen ja. blijven nog, mensen. En dat is nog steeds, hè? Maar dat Kees, bedoel ik. Ja, die hobby van die stallen, snap ik, dat heeft je je hele leven begeleid. Ja. En je bent nu ook aan het bouwen gegaan. Ja. Wat was je beroep? Mijn beroep uh, was uh, psychotherapeut. Jo. Ja. Oh, wat anders wat jammer dat je niet meer werkt, want een leuke psychotherapeut. Ja, ik ja, had wel in behandeling zo. gewild bij je. <laughs> Daar word je wel vrolijk ja. van. Maar helpt het nog bij jou? Nee, nee, nee, nee. nee. Dat je zelf een psychotherapeut kan nodig had. Als je ook <laughs> ook niet meer maken, weet je wel, als je niet meer lollig kan zijn. Ja. Nou, maar als je psychotherapie hebt gehad, kun je nog wel lollig zijn. Hoop. Zeker te ja, weten. Dan had je een hele mooie uitlaatklep, na zulke... Uh, ja, intens werk. Ja, om dan ja, nou met die ja. stal aan de gang te gaan. Intens, maar heel mooi werk. Ja, dat geloof ik. Ja, dat geloof ja, ik. Ja, ja, ja. En um, heb jij zelf enig geloof? Je bent protestant opgevoed. En ja. dat mag niet meer beeltenissen. Is het voor jou nog een belangrijke tijd? Geloof je in de, het verhaal van die stal? Uh, geloof ik in het verhaal van de stal? Ik, ik geloof in de overdracht van het verhaal van de stal. Uh -huh. En, uh, natuurlijk, uh, als je in Christus gelooft, geloof je ook dat hij geboren is. Maar zoals het nou zo precies gegaan is, zoals het nou in de Bijbel staat, dat is natuurlijk helemaal gedramatiseerd. Ja. En, uh, door, vertellingen door vertellingen doorgegeven. Ja. doorgegeven. En doe dat en, maar eens. En, ja, precies. Ja En dan boel natuurlijk ook door onwetendheid uit die tijd. Zeker. Ja, maar zo goed als de vroeger de Galliërs dachten... dat als het bliksemde dat de hemel naar beneden zou komen. Ja, inmiddels weten we beter natuurlijk. Ja, ja. En, en weet je, um, ik, ken, ik ken de Bijbel goed. Ik ben, ik ben wel Bijbels, ik ken ja. het allemaal goed. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat ik zeg... van nou, ik geloof nou echt elke letter die er niet Bijbel nee. staat... want dat is... Dat, dat kan ook gewoon helemaal niet. Nee, dat delen wij dan. Ja, ja. Nee, het, het zijn, het zijn uh, menselijke verhalen gebaseerd op een goddelijkheid of op, op, op een warmte of op een, wat, er, wat, wat het ook is. Maar er is iets. Ja. Hè? En, uh, en iedereen weet ook eigenlijk wel dat er wat is. Mensen die ook niet geloven zeggen: ja, ik voel toch af en toe wel wat. Weet ja, je, er is ja, wel wat. Ja. Maar hoe ze het precies onder woorden moeten brengen, dat is dan. Uh, en ja, helaas. Hebben de kerken daar natuurlijk een debet aan. Want ja, die, die hebben er zo'n puinhoop van gemaakt. Zeg dat. Eh. Tot voor kort. Ja. Je, ja, precies. Alle machtsbolwerken maken puinhoop op de een of andere wijze. zonder meer waar. Ja, uitnaam van een religie. Dat is, nou, ja. is hé hey, ja. uh, Jongens, ik, ik, zie, ik kijk even naar de klok. Maar ja. ik denk dat we het gesprek moeten afronden. Anders kom jij te laat op uh, oh, de plek waar je zijn ja, moet. Mijn, ja, we uh, zitten mijn, heel gezellig. Ke mijn ketera komt. Oh, ja, ja en ik precies. Je moet niet voor de deur te te blijven staan, staan natuurlijk. Want ik heb er wel trek vanmiddag in zo'n lekker <laughs> ja. hapje. Ja, neem je het niet mee <laughs> naar huis. Ben je, zelf, ben je zelf veel aanwezig op de tentoonstelling? Zeg je, ik ben er gewoon steeds. Ja, de, de weekenden uh, en niet... Okay. Dan ben ik er, dan ben ik er uh, eigenlijk niet de weekenden, maar de, mm -hmm. zaterdag en zondagen. Uh, maar ja, dit weekend wel. Dit weekend ben ik er gewoon Dus maandags en dinsdags is er geen tentoonstelling. Nee. Woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Ja, dan is het uh, hartstikke mooi. Ja, en iedereen is van harte welkom. De entree is trouwens, moet ik even bijzeggen, is 1 euro. Bijna symbolisch. Is, ja, maar deze 1 euro die gaat wel naar het welzijn van het huis in de duinen. Mooi. Uh, we zijn van het huis in de duinen aan het sparen voor een nieuwe rolstoelbus. Te gek. En uh, Dus ja, daar moet geld komen. En dit is het eerste aanzet ervoor. Ja. Ja, Zo'n dingetje kost toch 120.000 euro. Oh, ja. Werkelijk, werkelijk. Dus oh. al diegenen die er in een portemonnee bij jouw tentoonstelling staan en het niet gepast hebben, gewoon Deponeren. Dan dan komt en dat komt goed terecht. En dat gebeurt gelukkig door Zandvoort, dus nu al regelmatig. Ja, dat, Kijk, dus dat ja, is hartstikke erg leuk. Ja, het is Kijk. geen zuinige gemeente. Nee, hè? nee heel fijn, bepaalde ja. inwoners. Ik ben ook vrijwilliger in duizenden, duizenden dus dat daarom. Oké, okay. <laughs> ja. hartstikke mooi. Daarom zeg ik bewoners, bewoners van Zandvoort, laten we het zo stellen. Ja. Heel mooi. Kees, ja. we wensen je meer dan succes en heel veel dank voor al deze inspanningen dat je ons zoveel mooi toont. Graag gedaan. Dat vind ik wel een heel mooi vervolg op jouw werk trouwens. Ja, <laughs> Want je ja, ja, ja, geeft ja, ja. ons weer iets. Oké, okay. nou dankjewel voor de, dat ik hier even mag zijn. En, ja, uh, natuurlijk. Een he, hele fijne ik... uitzending nog. En, dankjewel. Uh, ik, ik zie jullie in de, bij Absolute. de voorstellingen. Zo so is dat en okay. ik ga voor jou, uh, een, het, het, wat mij betreft, het mooiste kerstnummer ooit uh, voor je draaien. Oh, Komt-ie? Oh. Alain Clark met zijn vader. Ah. Ja, coming over for Christmas.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 Lekker nummer, hè, Beb? heerlijk. Heerlijk. Oh. Wat dat betreft ben ik dan wel weer blij dat het kerst wordt. Dan kunnen we deze weer draaien. <laughs> dat is inderdaad een heel, heel lekker nummer, maar ook <laughs> toch heel sfeervol. Ja, alles uh, zit erin, hè? Het is een interessante tijd, hè, Dol. Die, die, ja. die voor kerst. En morgen is ook ja. um, het jaarlijkse grote feest... rond alle vrijwilligers in dit mooie dorp. Ja, en uh, ja, dat wordt weer een heel festijn. Vanhoog, dat wordt ik weer denk. een heel festijn. Ik heb, hier, ik heb even een uitdraadje gemaakt met ja. mijn kleurenprinter. Want ik ben ontzettend trots. En jij ook, ik weet het. Ja. Want dit jaar, dit jaar ja. zijn onze collega's van The Boys Are Back... Genomineerd. En dat zijn ja. Charles Duif en Willem Bruist. En dat is natuurlijk ontzettend leuk. Want ja. het zijn twee enorme ondernemende, heerlijke mannen. Ja. Met, met fijne radioprogramma's, sowieso de boys, maar ook. Ja, het is gevoel voor humor. Ja. ja, dat zeg je goed. Dus het is um, heel bijzonder. En ja, wij nemen natuurlijk dit even waar om, uh, om hen een hart onder de riem te steken. En heel veel succes te wensen. Ja, Toi, toi, toi, jongens. Terwijl alle genomineerden, want ik heb ze hier voor me. Uh, oh, ik weet, ze, weet jij het? Wie genomineerd ik weet, zijn? Ja, het oh. is uh, Roy van Buringen genomineerd voor de buurtfeesttrofee. trofee. Ja. Het is de volkstuinenvereniging natuurlijk genomineerd als volkstuinenvereniging Zandvoort. Kim van Schaik, heel belangrijk, genomineerd... voor haar uh, initiatief Prakkie and More. Natuurlijk geweldig werk doet... Uh, Winter Wonderland, hij gaat weer open. De ijsbaan, ook oh, deze ja. is genomineerd. Dat is de, de 16e, he? gaat hij open. De, de, de, hij gaat uh, de 16e open ja. tot 7 januari. Oh, is gezellig dat, weer. Uh, dus dat is, dat is volgende week zaterdag ook een ja. feest. Nou, die zijn ook genomineerd. Want het is natuurlijk een ontzettend leuk initiatief. De Boys Are Back, nogmaals, zijn genomineerd. Um, en dan Willem van der Sloot, onze hertenfluisteraar. Hij blijft maar vechten, die man. Ja. Nu weer voor dat hek langs wel. die zeeweg. Ja. Nou, uh, ook hij is genomineerd. En als alle herten konden stemmen, reken dan maar. Ja, dat, dan, uh, <laughs> dan stond hij <die> glorieus bovenaan. <laughs> dat, dan konden, kon iedereen, konden anderen met hem gaan proosten. Ja. En ik zie hier Dini Maart-Frans. En zij is genomineerd voor Divers Vrijwilligerswerk. Zo. Die doet veel. Ja. Uh, Dini helpt overal ja. omzien naar elkaar, is haar motto. En dat is natuurlijk ook precies wat, waarom het ooit in het leven is geroepen. Vrijwilligers ja. die omzien naar elkaar. En in iedere tijd is dat belangrijk. En heerlijk om dat in deze voorkerstijd met elkaar weer eens te gaan vieren. We zijn ontzettend benieuwd. Het is. Nou, het het belooft bloedstollend spannend te worden. Want het, het zijn stuk voor stuk uh, natuurlijk namen die het verdienen. Eigenlijk is het genomineerd zijn, vind ik al. Een hele een, eer. Een, een eerbetoon. Ja. En daar ben ik blij om als ik deze namen hier zo voor me zie. Ja. En morgen is het in, het, uh, in de haven van in de Zandvoort. Van Zandvoort. Ja. In ja, ja. de haven. Nou. Ja, weer uh, lastig voor de, voor de mensen die niet goed zijn. Ja, zijn. Dat is dan weer jammer. Ja, ja, ja, voor de rolstoelers en ja. zo. Dat, uh... Voor de rolstoelers is het lastig. Ja, ja. Nou ja, ik, we hopen dat daar ook, ook aan wordt gedacht... dat ze ook, ook hen een gelegenheid uh, weten te creëren. Ja. Of het nog te realiseren is vanmorgen zal niet. De, maar ik heb ik wel ik gehoord niet. dat dat heel moeilijk wordt... om met die rolstoelen daar te komen. Ja, eens kijken of er uh, vrijwilligers zijn die daar wat aan willen doen. Kijk, <laughs> kijk. Dat wij eigenlijk niet genomineerd zijn, Bep. Dat vind ik eigenlijk wel raar. Ja, maar maar dol maar <laughs> volgend jaar om deze tijd. Oh kind, oh kind. Oh. Dat trekt iedereen zijn nominatie terug. Want dat ding is, dat kunnen we toch niet dicht op. <laughs> nou, morgen in, het, uh, in de haven. Ja. Uh, komt dat zien, komt dat zien. En heel veel succes ja. voor alle genomineerden. En natuurlijk met een knipoog naar onze grote vrienden en inspirators... Charles Duyf en uh, Willem Bruist. Ja, die overigens altijd hun uitzending hebben in de andere, op de andere ja. vrijdag van ja. 10 tot 12. Ja. Hè? Want ja. wij zijn de ene vrijdag van 10 tot 12 en de week daarop, dan zijn de boys. Dus het is zo Blijf leuk. afstemmen het... natuurlijk op CFM hè? op ja. die 10 uh, uur op vrijdag. Ja, dol, want wij waren toch volledig door die mannen geïnspireerd en op het idee gekomen Klopt, dat ja dat, dat, dat wij klopt. Zelfs dat wij zelfs de Girls wilden heet. Nou, uh, maar ja. zo is het niet, want er bestaat maar één The Boys is Back. En, uh... <laughs> zo is het, zo is het. Nou, en, en wij gaan dus nu, als we uh, zo door blijven gaan, eigenlijk iedereen smeken om ons volgend jaar te nomineren. <laughs> Wat dacht je ervan, hè? Ja, daar zijn we weer. Pep, <laughs> uh, heb jij nog iets te melden? Dat denk ik vast wel. Want heb, weet je inmiddels wat voor weer ons te wachten gaat staan? Nou, inderdaad, uh, we, we hebben even een kleine, kleine demonstratie winterweer gehad. Maar dat is voorbij. Oh, is dat zo? Ja, dat lijkt oh. voorbij. Na de nachtelijke regen begint deze dag bewolkt. En dat hebben we natuurlijk allemaal gezien. Ja. Op de meeste plaatsen regenachtig. Maar die regen trekt geleidelijk weg. En de rest van deze vrijdag is de voorspelling: wordt het droog. Oh, heerlijk. Dus vanmiddag komt de zon zelfs af en toe door. Ja. En er waait een zwakke wind. Het wordt een graad of 8. Oh, Gisteren waren we toch even verrast met uh, winterweer. En uh, toen ik in die duinen liep had het gewoon gevroren. was echt ja, te gek, maar ja, ja. het is voorbij. Ja. Vanavond en vannacht is er een mix van wolken en opklaringen. Het blijft droog, het koelt af naar een graad of 6. Morgen is het weer bewolkt. En in de middag en deels van de avond regent het geruime tijd. Helaas gaat de wind wat aantrekken. Um, aan zee is hij nog matig en wordt hij krachtig. En het wordt morgen een graad of tien. Dus ja, het ja. vooruitzicht is eerst zacht, later wat lagere temperaturen. En ja, we wonen niet voor niks aan de kust. Het gaat gewoon weer harder waaien. Ja, maar ja, um, wat, is het Niks nieuws onder de zon. Niks He? nieuws onder ja. de zon. Sinterklaas hoeft niet meer over het dak. Nee, is het en, um, nou, en Die engelen die vliegen wel zo rond die kerst. Dus, uh, die wapperen wel mee. Maar, het lijkt een beetje traditie dat we voor die tijd... even lekker worden gemaakt met winterweer. Ja, en dan is het kerst. En, dan, het zich en terug. dan hebben we een groene kerst. Vaak al de eerste zachte dagen. Ja, nou, en dan, dat... dan tegen de tijd dat het lente wordt... dan begint het te vriezen. Zodat alle bloemetjes die net uit het knopje beginnen te komen om ja, meteen kapot te zijn. Dat, en dat ons... hebben we daar nou ook al een paar jaar gehad. Ja, dat we ja. dus meteen zorg moeten maken om de bloesem. Ja, ja, ja. ja. Nou ja, evengoed ja. gaat volgende week uh, zaterdag... zoals net al gezegd, de uh, ijsbaan open. Want daar hebben we helemaal geen fors meer voor nodig in de huidige tijd. En die is open van 16 december tot 7 januari... Aan het raadhuisplein, de, de bekende plek. Ja, ja daar gaan er weer dus, allemaal uh, leuke dingen gebeuren. Red, Disco en Ice en weer het peuteruurtje. En, en natuurlijk tuurling, niet te vergeten. De, die Ik weet wat je wilt zeggen. Voor <laughs> ons een hilarische herinnering. Ja, de fluitketelrace. Ja. De, de wedstrijd. Ja, dat wordt natuurlijk. Er zijn, enorm veel aan, uh, aanmeldingen, aanmeldingen gekomen ja, dit ja, jaar. Hè? Ja, ja, ja, ja. En uh, ik, ik denk ook wel dat we echt volgend jaar weer even moeten gaan kijken of we niet een dames uh, team dames, voor ja. ZFM kunnen samenstellen. Ja, dat, stellen, dat, dat, dat, we weer, uh, dat is werkelijk een geweldige happening. Ja, Iedereen toch? moet gewoon veel naar die dingen gaan kijken rond die baan. Want regen of wind deert ons niet. Het is gewoon winter op het Raadhuisplein. Ja, ja, ja, ja, ja. Hartstikke lekker. Het is allemaal hartstikke mooi. En dat vindt Urtha uh, Kitten ook. C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en j'entends des chansons, c'est si bon de se dire des mots doux, de petits rien dit tu Mais qui ont dit en langue envoyant notre mineur en vie les passants dans la rue nous envie c'est si bon de guetter dans ses yeux une esprit qui donne l'influence Ça vaut mieux que Million C'est tellement tellement bon C'est bon c'est bon mmh, C'est bon. Bon, bon Voilà c'est bon. Bon, bon Les passants dans la rue bon, bon. Bras dessus bras dessus bon, bon. En chantant des chansons bon, bon. Quel esprit C'est bon. Simon, Simon. Je cherche un millionnaire Simon, Simon. avec des grands Cadillac car, Simon. Simon, coats. Simon. des bijoux jusqu'au cou, tu sais. Mmh, c'est bon. Simon, Simon. Ces petites sensations. Simon. Peut-être quelqu'un avec un petit yacht, non Ah, oh, c'est bon. C'est bon, je suis bon. Vous savez bien que j'attends quelqu'un qui pourrait m'apporter beaucoup de loot. Bon, bon. beaucoup de loot. Bon, bon. Ce soir, bon, bon. demain, bon, bon. la semaine prochaine. N'importe quand. Mmm, c'est bon. Si bon. <laughs> Il sera très... Crazy, non? Voilà, c'est Yes, yes, Eartha Kid met Sessie Bon. Nou, die hebben we al heel lang niet meer gehoord op de radio, hè? Nee, heerlijk nummer. Heerlijk <laughs> nummer. Ik heb hem zelf in een ver verleden nog gespeeld. Wat leuk. Ja, lekker nummer. Lekker nummer. Mooi, mooi, mooi. En, en, en, en waar vanuit? Uh, in, in de tijd dat, uh, dat ik in een damesband zat... Ja? die uh, uit destijds de broads, die nog een hitje hebben gehaald... kwamen de ladies voor. Three ja. times the lady, four times the lady, five. We konden tot negen. <laughs> <laughs> en we speelden echt allerlei muziek. Ook dit. Sessie Bon was een van onze nummers. Hartstikke goed. Leuk nummer. Ja. Ja, Vanaf ja. het moment dat de, de mensen de feestzaal binnenkwamen lopen. Inloopmuziek tot het eindfeestje. Ja, ja, ja. ja. <laughs> ja. We gaan zo weer eventjes uh, horen of er nog wat nieuws is in Zandvoort. Ik ga eerst even naar Brigitte Kaandorp. Want die uh, heeft ooit een nummer opgenomen. Een kerstnummer. Maar om, dat, dat is eerlijk gezegd helemaal bedoeld om de dieren te beschermen. Maar ik, ik vond dat weer zo fantastisch in elkaar gezet door de moeten jullie maar luisteren. komt hij, Brigitte het met Varkens in Noot. De kerstboodschap. Het liep tegen kerstmis en het sneeuwde Ik was al vrolijk onderweg naar de kilo knallen Voor een kalkoen, een rollade, een pony van dit en van dat, een stapel beleg. Had ik me toch een tegenvaller? Plots hoor ik een stem die zegt: Hé, hey, waar ben jij nou mee bezig, meisjes? Jongen, jongen, jongen. En die stem zwelt aan tot een koor. En het koor bezingt wat ik nou juist zo prettig had verdrongen. In een godvergeten oor, nou, mijn luister maar. Als God wel de mensen ziet, ah, ja, de mensen zien. waarom dan de dieren niet? Ga ah, de de die deuren los! los. De is mee. Laat, laat, ze laat ze vrij! Is ze een beter leven. Regel jij dat even! Ja, regel jij dat even, hallo, zeg het leed van de dieren. Ik weet het, maar kijk. Ik heb daar ook niet om gevraagd En het is kerstmis Wil ook wel eens even lekker gezellig Geen geweten dat knaagt Zeg slager doe mij maar Een kilootje plots Was alles verlicht En ik staarde naar een slagveld Van dode kalkoenen Bakken tartaan. Ik wil de mensen zien. Waarom dan de dieren niet? Voor de de die deuren, de deuren los, laat, laat de de ze vrij. vrij Laat ze vrij, slaan best ik de eten. Smakelijk, eten. smakelijk eten Smakelijk eten, zit ik thuis bij de kerst al met de kaarsen aan Alleen een krekken met kaas. Oh, m'n maag ging keer. Oh, zal ik even stiekem naar de febo? Ik heb het niet gedaan, want het koor, die engelen, ja hoor, daar had je ze weer. Zijn was onze kerstboodschap. Tja, en nu maar hopen. Prachtig, prachtig. Het is <laughs> dus echt weer, echt weer uh, Kaandorp. Kaandorp stijl. Ja. Dat, dat kan niet missen. Wat kan die vrouw toch boodschappen ja. overbrengen uh, met humor? Maar oh, zo serieus. Zo de Duitsers zeggen, im gesagt, im wahrgemeind. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, precies dat joh. Ja, Van fantastisch, dat ja. Nou, oké, okay. uh, mensen, heeft u het ook gesnopen thuis... Ik ja, hoop het. Okay. Ja, het is natuurlijk altijd een enorm eetfeest wereldwijd. Ja, in, uh, ja nou ja, goed. Laat ieder doen waar, waar, waar hij zich fijn bij voelt. En uh, nou ja, luister Laat... ook eens naar een andere mening. Dat is eigenlijk oh, een stukje het, het bewustwording. Ja, waarom ja, niet? Ja, let even op waar je mee bezig bent. Je geeft nou eenmaal veel geld uit. En uh, denk dan ook aan de dieren. En wil je dan toch vlees eten? Neem dan scharrelvlees. Ja, dat, is een, dat is een hele goede tip. Zo Zolang dat. ik inderdaad hondjes met jasjes buiten zie lopen... mogen we ook wel iets precies. vragen voor de dieren. Oh, die zijn ook niet bepaald gratis, die <laughs> en, jasjes. Ja, precies. En voor de dieren is de stal werkelijk heel wat anders dan de kerststallen... waar ja. we het net met, uh, ja, met, kees, met kees, kees over hadden. Ja, absoluut. Het, ja. Is, uh, het is natuurlijk overal feest. De kerstmarkten zijn weer begonnen. Ja. In Haarlem is de kerstmarkt van vandaag tot 10 december. Dus dit hele oh, weekend. Oh, die zijn begonnen? Die zijn begonnen vandaag o. en er zijn meer dan 350 kramen... Hey. God. Ja, dus dat uh, ik ben er een keer geweest. Het was wel heel sfeervol. Het is gewoon in de hele stad. Het is gewoon in de hele stad. Even, um, dan... oh, ja, dat moet ik dan even kwijt hoor. Sorry, ja. dat zie ik het zo voor bij die grote markt en al die straten ja, eromheen. Ja, alles eromheen. En en, eromheen Koning. Ik, ik ga er wel naartoe, want mijn kleinzoon die is aangenomen bij een restaurant in de Zeilstraat uh, oh, om leuk? zijn stage te doen. Dus. <laughs> Dan nou, kan ik, ik het mooi even combineren. Als je in ja. de stad komt, dan, dan loop je gewoon meteen al op de kerstmarkt. Ja, daarom. Zo, Althans, zo was het. Ik ja. neem aan dat het zo weer is. Ja, dat denk ik ook. Heel wel. erg leuk. En, maar goed, nou ja. sorry, ik onderbreek. Nee, ga was je van wat, vanmiddag door? Want vandaag is droog, van uh, vanmiddag ja, wordt dat, het droog, hè? Ja, het is wel droog, maar ik heb vanavond ook een uitzending. Jij hebt vanavond de uitzending, de ja. uitzending vertellen, hè? Ja, vanavond natuurlijk weer Barboek, de tweede vrijdag van de maand. Ja. En uh, ja, de decembermaand is toch lastig om, om gasten te krijgen. Ze hebben het allemaal druk. Ja. En, uh, en uh, toen hadden we bedacht, ja maar goed... Uh, mijn eigen vader was natuurlijk ook een, een groot horeca-man hier in Zandvoort... die, ja. die behoorlijk wat uh, herinneringen heeft weten weg te zetten. Ja. Uh, uh, hij had natuurlijk uh, samen met mijn moeder is hij uh, strandpaviljoen 16 begonnen... Uh, dat heeft hij later alleen voortgezet. Toen is hij ook uh, de Tirole stubel is hij begonnen, uh, de Silberstubel. Oh, dat wist ik niet. Ja, ja dat heeft hij Heet doorgebroken. Toen is hij dat begonnen, wat leuk joh. Nou, jij ja, heeft het overgenomen. Ja, ja, ja. Laat ik het zo zeggen. Ja. En uh, daar heeft hij één zaak van gemaakt. En uh, we hadden ook een snackbar. En uh, dat was het zo'n beetje, geloof ik. Dus, uh, maar daar zijn best wel heel veel dingen over te vertellen. Maar ja, aangezien die zelf niet meer leeft... Uh, nee. we hadden hem graag uitgenodigd. Maar uh, hebben we besloten, mijn broer en ik... om samen uh, herinneringen daaraan op te halen... van alle belevenissen die, die, uh, die er gepasseerd zijn. En uh, ja, alle herinneringen die hij heeft achtergelaten. En dat zijn er wel heel wat, dus... Ik, uh, ik hoop dat het een hele leuke uitzending gaat worden vanavond. Vast wel. Ja, denk En ik, ik denk ook dat wel. het aan jou en je broer, ken ik niet, maar wel toevertrouwd is om uh, levendig te vertellen. Ja. Oh, hartstikke leuk. Vanavond ja. dus. Hoe laat begint het? Uh, we beginnen om zeven uur tot negen uur. En uh, Sandra Lisseberg die uh, neemt de presentatie voor haar rekening. Hartstikke leuk. De bedenkster dus, van Barboek. Dus uh, vanavond uh, mensen, Barboek hier op, uh, op ZFM. Nou ja, wij zijn, wij zijn nu nog even bezig. En ik ga ook wat dingen over het volgende weekend heen tillen. Want ja. volgend weekend hebben wij het, de grote kerstspecial uitzending van ZFM uit Nieuw Unicum. Oh god ja, dat ja, is we ook nog. Ja. Dat, dat hebben we ook nog volgende week donderdagmiddag. Dus de dingen die een beetje in dit dorp zijn en die dan ook in dat weekend zijn... ga ik gewoon nu al het een en ander over vertellen. Um, nu... 10 december, dus dat is nog dit weekend... is in de krocht uh, Coro Cantoro. En het, het, er was zoveel uh, vraag naar de kaarten... dat ik mij moet excuseren als het inmiddels uitverkocht uh, blijkt te zijn... Want het is een geweldige mix van Cubaanse, Latin en wereldmuziek... Uh, toevertrouwd aan een geweldig trio met interessante instrumenten. Van één daarvan heb ik zelf even op moeten zoeken wat het is. Uh, er speelt uh, Gilberto Quevedo percussie. Pablo Lascano d'Avesin. Dat heb ik even opgezocht. En dat is een soort uh, snareninstrumentje. En Pedro Pardo dubbelbas. Dus dat is een theater de krocht aanstaande zondag. De zaal gaat open om half drie en het concert is om drie uur, dus dat is weer voor warmere sferen om daar even te zijn. En als u heel geïnteresseerd bent, haast u met kaarten. Kan het niet garanderen. En nou ja, en als wij volgende week uh, in de in Nieuw Unicum zijn, ja. ja, dan komt er nog veel meer langs. Maar ja, dat nou is de... dan uh, van twee tot vier, hè? Dat de is uitzending dat, live, live. Ja. ja, ieder jaar toch een heel spektakel. Ook dit jaar een zeven van gasten. Gaan u straks nog ietsje meer over vertellen. Ja. Ja. Dat doen we dan na de reclame, denk ik. Dan gaan we na de reclame doen. Ik zou nu lekker een muziekje draaien, want wij gaan alweer richting 11. Ja, ik heb een heel leuk nummer meegenomen van Thijs Boontjes. En Die heeft het nummer gekofferd, maar de tekst is hilarisch. Jongens, luister goed. zo grappig gedaan. komt die Thijs Boontjes. voor alles de vrouw van de dominee en wanneer hij zijn prent moest schrijven als ze vrijdagmiddag bijles bij me. Om Love is a domain You Hilariës, ja, echt prachtig vertaald eigenlijk. Ja, met een heerlijke film. Na de man ja. omgebogen, ontzettend leuk. Ja, ja, ja, dat vond ik dus ook. Helemaal geweldig. Wie doet het hem na? En eh, volgens mij is hij ook net geweest, of moet hij nog ergens eh, in deze dagen in onze buurt komen voor optredens? Dus eh, zou het zeker doen. Het is echt een geweldige muzikant. Goed, uh, het eerste uur zit erop. We hebben nog maar een paar seconden. Dus ik zou zeggen, mensen, uh, blijf luisteren. We gaan straks praten en luisteren naar het report. Die uh, is al inmiddels in de studio aangekomen. Dus dat wordt reuze leuk. Goede muziek meegebracht. En we gaan nu luisteren naar het nieuws... en de reclameboodschappen natuurlijk. En ik zou zeggen, tot strakjes. hè?